Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet zegt dat het jihadleger van IS... vermoedelijk verantwoordelijk is geweest voor genocide in Noord-Irak. Minister Timmermans schrijft de Tweede Kamer... dat IS waarschijnlijk schuldig is aan oorlogsmisdrijven... misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord. Daarom wil Timmermans de aandacht richten op preventie... het voorkomen van escalatie en het bieden van hulp. In een eerdere brief wilde Timmermans nog niet van genocide spreken. Daar waren sommige politieke partijen teleurgesteld over. Rusland wil geen conflict met de rest van de wereld, zegt president Poetin. Hij wil het land kalm en met waardigheid opbouwen... zonder dat het zich afsluit van de buitenwereld. Ook wil Poetin geen oorlog en wil hij een einde aan het geweld in Oekraïne... waar het leger en pro-Russische rebellen met elkaar vechten. In het centrum van de Oekraïnse stad Donetsk zijn mensen in paniek de straat opgerend na enkele zware inslagen. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mogelijk zijn er afzwaaiers van beschietingen in een aantal buitenwijken van de stad in het centrum geland. Daar wordt voortdurend gevochten tussen het leger en pro-Russische rebellen. Zwarte Piet gaat veranderen, zegt burgemeester Van der Laan van Amsterdam. De ingezette lijn van afgelopen jaar wordt doorgezet. Dat is een Piet zonder kroeshaar, oorbellen en rode lippen. Piet blijft door de schoorsteen gaan en cadeautjes brengen. Of de Amsterdamse aangepaste Piet de voorloper is... van een landelijke verandering van zijn uiterlijk is nog niet zeker. Nederland herstelt langzaam van de crisis. Dat bevestigen de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau... zegt minister Dijsselbloem. Hij noemt het herstel wel broos. Het CPB verwacht dit jaar een groei van driekwart procent. Dijsselbloem benadrukt dat de onrust in Oekraïne... en andere landen een risico blijft voor de economie. Het weer wisselend bewolkt en wat buien, mogelijk met onweer. Later vandaag vooral in het binnenland meer buien. De zon schijnt ook geregeld en het is ongeveer 20 graden. Morgen meer kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Auto kocht 34 tot 36 in Zandvoort. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu de Muziek Ter land, ter zee of in de lucht of waar ook ter wereld. Dit is ZTV Muziek Boulevard Live. Op 14 augustus 2014 en de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox nummer 40. Uh, u kunt ons ontvangen op de kabel via 104.5 in de ether op 106.9. En via het internet kunt u ook nog kijken via ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Vandaag een, een beetje een soort thema-uitzending over de oorlog in Vietnam. En dat gaat dan voornamelijk over de muziek uit die tijd en ook... Na die tijd. Met dank aan uh, Sibrand van der Veen. En we beginnen meteen lekker pittig met uh, de Rolling Stones en daarna de Creedence Clearwater Revival. Heel veel plezier deze komende twee uur.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 Een uh, lijst van nummers die uh, tijdens de Vietnamoorlog uh, beroemd waren. En de eerste twee die we draaiden, die staan natuurlijk ook in die lijst. Painted Black van de Rolling Stones en Fortunate Son van de Credence Clearwater Revival. En het uh, thema van deze week, die Vietnamoorlog, die krijgt natuurlijk een beetje een extra lading vanwege het overlijden van uh, Robin Williams. En dan denken we natuurlijk allemaal aan die film uh, Good Morning, Vietnam. Goed, hebben we deze week weer ook eens wat om over nagedacht te hebben. We gaan naar de derde plaat van dit eerste uur. En die komt dan uit 1972. Nog altijd tijdens de Vietnamoorlog. Johnny Nash en I Can See Clearly Now. Ronnie Nash en I Can See Clearly Now in een wat uh, latere uitvoering dan zijn originele hituitvoering, maar zeker niet slecht. We hebben een uh, reguliere top 40 van 50 jaar geleden en die houden we er ook in in deze thema-uitzending. Het zijn er vijf deze week. De, de laatste komt binnen op 35 en de hoogste op 21. En we beginnen met die op uh, 35 natuurlijk. Die komt van de Zombies. En het is getiteld She's Not There Binnen op 35. Will no one tell me about her? The way she lied. Will no one tell me about her? How many people cried? But it's too late to say you're sorry should I care please don't bother trying to find her she's not there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 She's not there. Rod Arjun, die kreeg het idee voor dit liedje She's Not There... Um, aan de hand van een uh, single van John Lee Hooker... No One Told Me. Well, no one told me about her, enzovoort, enzovoort. Nieuw op 35, nieuw op 34. Geen debuutsingle, dat was die van She's Not There van de Zombies wel. Maar de eerste hit voor de Kings. En die uh, hakte er meteen behoorlijk in. is de grote hit voor de Kings en er zouden er nog tientallen volgen. En terecht natuurlijk. Uh, de Dave Clark 5, die krijgen we nu, nieuw op 31. En dat was hun uh, zesde single. De eerste was, was Chakita uit 1962. En de komende vier deden niet. Do You Love Me was een klein hitje in Engeland. En in november 1963 werd uitgebracht Glad All Over. En dat werd een knijter. Die gaan we nu niet draaien, want we zijn toe aan een andere uit 64... Thinking of Your Baby. En het succes van de Dave Clark 5 was toen eigenlijk meer overgewaaid... van Engeland naar Amerika. me Dave Clark 5 and Thinking of You Baby, nieuw op 31. Dan gaan we naar de plaats nummer 27. Even van de allereerste composities van Mick Jagger en Keith Richard. Uitgevoerd door Marianne Faithful, As Tears Go By. Faithful en As Tears Go By, nieuw op 27. <laughs> en de allerlaatste nieuwe quiz op 21 te vinden. En alleen ja per probleempje is, de cd is thuis blijven liggen. Dus die hou je nog te goed. Volgende week krijgen we die gewoon er even bij, extra. The Crying Game van Dave Barry. Nou, dan weet je het dan ook weer. Zijn we toe aan de tip van Willem. En dat gaat vandaag een nummer zijn, uh, geschreven door Johnny Otis. En ook uitgevoerd Johnny Otis met de uh, Johnny Otis Show... And it's eight. telephone, baby. Telephone. Pick up. Hello, Johnny. Yes, it's me, and I'm lonely. I had to call you on the phone. Whoa, now, baby, don't leave me all alone. Ik je Bye. So, Bye, baby. Dan kan hij ergens weer uh, een beetje zachter het geluid. Telephone baby van de Johnny Otis Show. Zijn we weer toe aan een, uh, een nummer uit de lijst van Sybrand van der Veen uit de Vietnamperiode? He is James Brown. I got you. I feel good. I feel nice a sugar and spice categorie knijters. valt deze er natuurlijk ook onder When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Um, we gaan nu naar 1985 en toen was de oorlog in Vietnam gelukkig al tien jaar voorbij. Maar toen bracht Paul Hardcastle het nummer 19 uit. En 19, dat staat voor de gemiddelde leeftijd van de soldaat die in die oorlog is overleden. In 1965 Vietnam seemed like just another foreign war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 Gemiddelde de leeftijd negentien. ongelooflijk. Het was uh, 19 van uh, Paul Hartkastel. Het volgende nummer, War, werd geschreven door Norman Whitfield en Barrett Strong... en werd eerst opgenomen door de Temptations. En toen de roep eigenlijk uh, groter werd om dit plaat, deze plaat als single uit te brengen... toen hebben ze hem laten, opnieuw laten opnemen door Edwin Starr. En dat werd een van de meest populaire, als je het in dat kader mocht zeggen... Uh, protestsongs aller tijden. Edwin Starr met War. to me. Ah! Statement geschreven door Whitfield and Strong en uitgevoerd door Edwin Starr: War. Um, dan gaan we nu naar de Buffalo Springfield uit 1966, met onder andere Neil Young en Stephen Stills nog in de gelederen. En die hadden een protestsong, For What It's Worth. Uh, klinkt niet helemaal. Dit zijn de doors. We gaan even door met deze. Dan komen we zo meteen met die andere.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 Singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. stop. For what it's worth met uh, uh, Neil Young en Steven Stills als leden van de Buffalo Springfield en als extraatje kregen we nog even uh, The Doors met Light My Fire. Dan gaan we nu naar een LP van Marvin Gaye, What's Going On, uit 1971. Een LP over een veteraan die de Vietnamoorlog beleeft. Elk nummer heeft daarop betrekking. Ook het titelnummer What's Going On. There's too many of you crying Brother, brother, brother There's far too many Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. I'm yeah. Van het album What's Going On? En dat was uh, Marvin Gaye uit 1971. Het eerste uur sluiten we af met een uh, kreet van die Animals... die duidelijk gaven, aangaven hoe ze over de oorlog tochten en over de Amerikanen in Vietnam. Tot zometeen na het nieuws en de berichten. Of a city where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying.